2 oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. En nog meer voordeel.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 En wereldster, pop-idol en bekend van de Spice Girls, Mel C. Ga voor tickets en info naar qmusicfouteparty.nl En heerlijk voor vanavond, appelbignets, 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Het is drie uur, goedemiddag, het nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest. Goedemiddag. Een dode bij een verkeersongeluk in Diever in Drenthe-stad. Een slachtoffer is een man van 85. Zijn vrouw raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De auto randde een boom en dat ging niet zacht. Op foto's is te zien dat de wagen in twee is gebroken. Langzaam wordt het treinverkeer tussen Frankrijk en Londen weer opgestart. Eerder werden alle ritten van Eurostar geschrapt toen een bovenleiding in de kanaaltunnel kapot ging. Hoeveel reizigers te dupe zijn is niet bekend. Eurostar denkt dat het nog even gaat duren voordat alles weer normaal volgens dienstregeling verloopt. Precies twee jaar geleden lag de Eurostar ook stil toen door een ondergelopen tunnel. Opnieuw, opnieuw een zoektocht naar een verdwenen vliegtuig uit Maleisië. De MH73 stortte ruim 11 jaar geleden waarschijnlijk neer in de Indische Oceaan. Zo'n 240 mensen kwamen toen om. En er zijn misschien nog onderdelen te vinden... zegt een lid van een eerder zoekteam bij de NOS. Het vliegtuig is waarschijnlijk niet meer intact... de klap die het heeft gemaakt met het wateroppervlak. Maar die brokstukken die zijn wel zo groot en zo duidelijk te identificeren... dat je die wel met die rapportuur kan vinden. Een gebied wordt eraf gezocht dat zes keer zo groot is als Nederland... En het drinkwater in Amersfoort en Soesterberg is weer veilig. Een week lang moesten mensen daar het water eerst enkele minuten koken voordat ze het opdronken. In het leidingnetwerk was namelijk een bacterie gevonden. Na het doorspoelen van de leidingen en testjes heeft het waterleidingbedrijf de bacterie niet meer gevonden. Het weer van Weerplaza, vrij zonnig, later kans op een bui en maximaal 6 graden. Oudjaarsdag, soms een bui en iets zachtig. Dankjewel Marcel, dan verkeer van flitvijster Met 1, twee files inmiddels langer dan een kwartier op de A12 Openhause Arnhem. Tussen Beek en Duiven kom je in 17 minuten. A27 Gorkum, Breda tussen Hank en Hoijpolder. Ongeluk daar zorgt voor 17 minuten. Controles, dat is er eentje. Die staat op de A12 Utrecht. Gouda opletten daarbij 37,5. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Bas van Nimwegen. Ja, heerlijk. Amazing met het laatste rondje, zometeen. Andere hazes komt eraan. Ook Roxette. En dit is Dario G. Oh, young girl, not Music. Het is uh, fout en nieuw. We knallen fout het jaar uit met uh, de beste muziek uit het fout uur. Fout en nieuw. Marieke Brughuis die uh, stuurt een appje op weg naar de laatste dag van het OKT in Heerenveen. Ja, Olympisch kwalificatietoernooi. Daar natuurlijk wordt uh, geschaatst in uh, Thial. Veel plezier daar. Om uh, kwart voor zes gaan ze daar uh, van start. De laatste dag, onder andere de 5 kilometer bij de vrouwen en uh, de 1500 meter bij de mannen wordt er uh, geschaatst. Er zijn veel mensen die druk aan het te bakken zijn, zie ik. Er wordt echt van alles uh, gebakken. Vooral oliebollen natuurlijk. Karin Rozenboom stuurt een foto door van uh, de oliebollen die in het vet drijven daar. Uh, Stephanie Sluimer is dan weer druk met uh, appelbinjees. En Daniel Hoving die stuurt dat hij dikker aan het bakken is. Ja, ik zie een foto. Het zijn een soort wafeltjes. Ik denk een beetje kniepertjes En dan met, uh, met spek erin. Nou, smakelijk. Vincent Rijgers die zegt dan weer... Uh, Bas, ga je maar nog een foute missie spelen voor tickets voor de foute party? Ja, deze hele week natuurlijk kans om erbij te zijn 20 juni volgend jaar in het Philip Stadion in Eindhoven. De fouten party, the Big One. Tijdens de, de foute missie maak je kans op twee tickets voor 20 juni. Hoe je die wint vertel ik je zometeen. Eerst rock set nu. Bocht die bloed laatste rondje, Andreas is back Found and you Fout en nieuw. Dan Ozone. Ja, je denkt bij dit liedje toch gelijk aan die videoclip. Tenminste, dat heb ik wel. Die gasten die uh, op dat vliegtuig staan te dansen. 2004 was het. Um, een liedje waarvan uh, eigenlijk niemand echt de tekst wist, toch? Ja, of je moest een woordje Roemeens spreken. Dan, dan kwam je nog een stukje. Maar waarschijnlijk zong je verder gewoon... Uh, Maya hi, Maya -o. Ja, het is eigenlijk gewoon een romantisch liedje. Dit gaat over uh, je eerste liefde... Dat je die ander mist als uh, hij of zij er niet is. Ik heb even de vertaling van het refrein. Uh, je wilt weg, maar je neemt me niet me met je mee. Uh, Neem me niet met je mee. Neem me niet met je mee. Jouw gezicht en de liefde onder de lindeboom. Doe mij denken aan je ogen. Nou, daar gaan we. Ik Ik dat ik Ik să spun, să spun, Jessie, Alo, you mea! ratatiau, feri tira. Alo. Alo. Sunt Picasso, eu. Te casă să am da-mi. dar nu Vrei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 Het is een fout en nieuw. We knallen fout het jaar uit. De Foute Missie. De Foute Missie. En tot oudjaarsavond maak je elke dag kans om tickets te winnen... voor de Foute Party, the big one. Zaterdag 20 juni in het Philipsstadion in Eindhoven... met onder andere Melanie C. Um... K3 is er bij, de Venga Boys, 3T, Chaotic, Marco Schuitmaker, Toybox, nog veel meer. En ik hoor je denken, Bas, wat moet ik doen om uh, die tickets binnen te slepen? Nou, luister goed, we doen uh, de foute missie. Daarin krijg je steeds een andere opdracht. In dit geval ben ik even benieuwd naar jouw beste Rose Jack-imitatie. Ik uh, ga zo meteen namelijk My Heart Will Go On draaien van Celine Dion. Met natuurlijk ook dat uh, iconische stukje uit uh, Titanic. Promise me now, Rose. Ja, ik wil even jouw variant op deze scène horen. Goed, dus pak de Q-app bij en stuur daar via een audio-appje jouw variant hierop. Dus leef je even in. Rose drijft op een stuk hout en Jack die hangt in het water. En hij belooft haar om nooit los te laten. Nou, ik ben benieuwd. Kom op via een audio-berichtje in de Q-music-app. Begin het nieuwe jaar met de 100 grootste hits van dit jaar.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 Interpolis glashelder Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met boekhouden.nl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 Kim is weer van Weerplaza. Zonnige middag. Later kans op wat regen. Dus het gaat op 6. Oudjaarsdag. Morgen wordt bewolkt. Regenachtig bij ongeveer 6 graden. Dan Kioen Verkeer van Flitsmeister. Met twee files gemeld. Langer dan een kwartier. Op de A12 Oberhausen Arnhem. Tussen Beek en Duiven kom je in 16 minuten. En de A27 Gorkum Breda. Tussen Nieuwe Dijk en Hooipolder. Daar 6 kilometer. 22 minuten. Eén controle. Die staat op de A12 Utrecht Gouda. Bij Nieuwebrug. aan de Rijn. Opletten bij 37,7. Gigi D'Agostino, hoor je zelf de Riddle. En dit is Celine Dion. Rose, you're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember? Every night in my dreams...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 wearing this all right wearing only this Ja Go on, I'll get the next one. Not no, not without you. I'll be all right. Listen, I'll be fine. I'm a survivor, all right? Don't worry about me. Now go on, get on. speak that you won't give up no matter what happens promise me now rose i promise i'll never let go of that promise i will never let go jack i'll never let go ja ik vroeg je net om even jouw beste rose en jack imitatie te doen oh jack please don't let go We're going to miss the Q-Music fouten party. Oh, Jack, it's too cold. Come on, Rose. We're going to leave it. Promise me, Rose, that you'll never let go of winning tickets for the fouten party. Never let go. Okay, Jack. <laughs> never, I never let go. Oh, Rose, climb up stick stukje hout. And now we can fast and ik zwemmen! The fouten missie, the fouten missie. Applausje voor jezelf, even sowieso hoor, want uh, ja, dit is uh, goed gedaan. De beste Rose Jack imitatie op uh, het spel: twee tickets voor de foute party, de Big One in het Philips Stadion in Eindhoven. Je kan erbij zijn met een hele dikke lijn. Melanie C is erbij van de Spice Girls K3, de Bang Up Boys. Uh, 3T Chaotic, Rolf Sanchez, Marco Schuitmaak, Chris Kos Amsterdam. En uh, René, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe was het voor jou om even in de huid van uh, Rose Jack te kruipen? Ja, als nooit tevoren. Ik denk, ik ben geboren voor die rol, maar ja, ik heb niet een goddelijke lijf. Nee, maar dat kan nog, hè. Dat kan nog komen. Kan je nog aan werken? Misschien goede voornemen voor 2026? Hé, hey, ik je daar een gouden tip. <laughs> Hoe vaak heb je Film Titanic gezien? Uh, ik denk uh, één keer. Oké, okay. oh, maar dan zit hij er wel goed in bij. Ja, ja, alleen dat stukje. De rest ben ik in gevallen. Oh ja. Ja, langer zitten ze hè? Hey, ja. Misschien kan je nog even live doen, jouw jack and rose imitatie Ja, ik, ik zal eens kijken wat ik, wat ik nog kan bereiken zo, hè, van binnen. Kom hey, rose, rose, maar, op. Eh, Roos, Roos, mag ik ook op die deur? Nee, Jack, dat gaat nooit in de deur! Oh, Roos, maar dan worden we niet samen oud! Maar, Jack, René gaat dit jaar wel lekker fout! Nou, ik, uh, ja, ik ga hier niks meer aan toevoegen, René. Nee, Dat lijkt me het beste. Uh, goud, hè? Goud. Ja, ja, ja, ja. Weet je wat ook goud is? Je bent erbij. Je wint twee tickets voor Key de the Party, the big one. Hoppa, lekker man. <laughs> Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Leuk. Uh, waar kijk je het meest naar uit als je die hele line-ups overbij hoorde komen? Uh, van, uh, van het begin tot het eind, het maakt niet uit. Alles ja, is zette. top, alles is fout. Toybox, Mentel, Tio, Marco Schuipmaker, Samuel Welten, uh, de Benga Boys, Melanie C, je gaat ze allemaal zien. Heel veel plezier. We zien je dan, uh, René. Ja, zeker. Dikke deal. Jerusalem, Ikayalami y hayala Uhambenami quiero no doler uh hambre Agostino en de Riddle. Dit is fout en nieuw. Bij Q-Music. Ja, straks is het weer zover. Ben je er al klaar voor? Aftellen naar het nieuwe jaar, tenminste morgen. Hè? Ja, niet dat je vanavond de champagne al, al uh, koud hebt staan. Mag je weer aftellen. En dan precies op het goede moment natuurlijk de champagne ploppen. Maar er is altijd weer iemand, altijd die ene vriend... die dan net weer te vroeg is natuurlijk. Dat timer, dat is ook altijd lastig, hè? Um, ik heb even wat moois hier. Mooi, dan kan je mooi even oefenen. Dit is ook altijd goed timen namelijk. Met I'll be there for you van de Rembrandts. Daar zitten die uh, klapjes in natuurlijk, hè. No Komt ie? Ja, dat was hem. De timing is voor sommigen net zo moeilijk als het uh, openploppen van een fles champagne. Dus kan je mooi even checken hoe het staat met jouw timing. Probeer maar op het juiste moment te klappen met de Rembrandt. En nu Q Music. 50. op Q. Het hele jaar ja, nog één dag, acht uur, vijf minuten en zes seconden tot we 2026 in knallen. En dat uh, jaar sluiten we lekker fout af hier op Q. Zometeen de Q-middagshow met um, Tom en Judith met Pitbull en Christina Aguilera. Feel en Feel This Moment ook Jan Smits. En Earth, Wind and Fire. Veel plezier met Tom en Judith. Music 2025. Het jaar van tickets voor Dualipa. Yeah. Lady Gaga. Lady Gaga? Suzanne en Fakes. Oh my god. Het jaar van De Foute Party. Top 40 Live. Ahoy, goeie avond. En 20 jaar Q. die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 Waarom ik graag met Eurostar reis? Ze hebben comfortabele stoelen met veel benenruimte. Oh, zo heb ik ook alle ruimte om even mm, weg te dommelen. Dames en heren, we zo zometeen in Londen, St. Pancras. Hé, wat? Nu al? Eurostar, together we go further. De beenruimte varieert per reisklasses hier Eurostar.com. Wachttijden voor zorg vergelijken? Bekijk in de VGZ-app waar je sneller terecht kan. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Mijn chef.